Ik geef je alles, liefste schat, maar kom terug Oh liefste schat, al deed je mij soms veel verdriet Al ging je wel eens met een ander uit, oh ik vergeef het je maar Ik schreeuw het uit, je doet me toch niet meer verdriet, verlaat me niet Oh Jenny girl, oh Jenny girl, oh, Jenny, girl. Oh, Jenny girl, ik spreek je blij te heen Een andere dag, een heel gemene kat, voor liefde dus zeg het mij. Ben jij dan liever vrij? Toen ik je s'avonds voor de allereerste keer zag, hield ik direct van jou, alleen al om je lach. Je lachte tegen mij, ik vroeg toen: Ben je vrij? En jij zei ja, en ging toen mee met mij. Wat is zoveel veel veranderd sinds die dag in mij? Oh, Jenny, girl.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 Heel Oh liefste zeg het mij Ben jij dan lieve vrij Oh liefste zeg het mij Ben jij dan lieve vrij Oh liefste zeg het mij Ben jij dan lieve